7 uur. Wat om met het NRS journaal Een kinderopvangorganisatie eist 10.000 euro's van de fabrikant van de stint... vanwege het inhuren van vervangend vervoer en het veiliger maken van de elektrische bolderkar. Dat schrijft het AD. Volgens de krant is het voor het eerst dat de fabrikant wordt aangeklaagd in een civiele rechtszaak. Andere kinderopvangorganisaties zouden overwegen om samen een claim in te dienen bij de stintfabrikant. De stint werd verboden na het dodelijke ongeluk in Os... waarbij vier kinderen omkwamen. Het Britse Lagerhuis stemt vandaag waarschijnlijk over een wetsvoorstel... dat moet voorkomen dat het land zonder deal uit de Europese Unie stapt. Als het parlement daarmee instemt, wordt premier Johnson gedwongen... om in Brussel uitstel te vragen voor de brexit. Volgens Johnson leidt dat alleen maar tot meer getreuzel en verwarring. Daarom wil hij nieuwe verkiezingen als de wet vandaag wordt aangenomen. In het Lagerhuis heeft hij daar wel een tweederde meerderheid voor nodig. Tientallen agenten hebben zich volgens de Telegraaf bij de politiebonden gemeld... omdat ze genoeg hebben van het geweld tegen de politie... en de aanpak van de korpsleiding en de politiek niet voldoende vinden. Aanleiding is het incident in Rotterdam afgelopen zaterdag... waarbij een politieman bewusteloos werd geslagen. De agenten vinden ook dat rechters hiervoor hogere straf moeten uitdelen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK gewonnen. In Herenveen werd Turkije met 3-0 verslagen... door doelpunten van Van der Gracht, Van der Donk en Spitsen. Vrijdag wonnen de vrouwen al van Estland met 7-0. En door de twee overwinningen staat Nederland op doelsaldo bovenaan in de pool. Het weer nog. Vanochtend trekken de regenbuien van west naar oost over het land. In het oosten en zuidoosten schijnt eerst even de zon... Het is 20 graden, in de rest van het land 18 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. De komende dagen is het wisselvallig en wordt het een stuk frisser dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een file op de N242, midden in Alkmaar tussen tussen Herugewaard en industrieterrein Boekelemeer, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Black boy over there running scared Oh, FM met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, zandvoort en Zoomfritz.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 De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. voor. ZFM 106.9 FM. ZF